Goeiedag en welkom opnieuw bij het gruwelijke geheim van Rotterdam. Ik ben u vertellen voor vanavond. Toen we onze held, sterreporter Klaas Bavo, het laatst verlieten, bevond hij zich op de trein richting Rotterdam. Hopelijk zit hij daar nog steeds. Excusez, her, Wanneer stopt deze trein in hem? De volgende halte, denk ik. Dank je. Ga je ook door tot Nederland Nee, ik rijd door tot in uh, Gotterdam. Ah. Oh ja. Allee. Veel, veel geluk, he. Allee, nu zit ik hier helemaal alleen in mijn coupé. Hangt er soms pipi aan mij? Allee, jong. Rotterdam. Meneer, uitstappen alstublieft. We zijn in Duivelgem. Ah, rijden we niet door naar Rotterdam? Rotterdam? Maar niemand gaat ooit naar Rotterdam. Ik zelfs niet. Ik, ik ga gewoon hier afstappen. Ja, maar wie gaat er dan die trein besturen? Het is toch af naar Rotterdam. Uh, dus het zal u wel lukken, zeker. Ja, maar Ela, wacht eens even. Ik zal een kaarsje voor u branden, die jongeling. Oei, moet ik hier die trein alleen zitten besturen of wat? De train is hier een beetje op al aan slaan, denk ik. Dan nou, waar zo de rem zit. Ah ja, hier. Um, ja. Hij zit <lacht> vast, denk ik. Oei, uh. dat gaat niet goed aflopen. Nu ruik ik wel naar Pipi, vrees ik. Oké, ik zal maar eens beginnen met mijn slaapplaats te zoeken. Zeker. Hallo daar, meneer. Meneer, kunt u mij vertellen waar er hier ergens een, een hotel in de buurt is? Een <tus> hotel? Ja, maar ik kan wel veel vertellen over een apocalypse. Hoe kan ik er wat vertellen over een apocalypse? Om die is naak een godverdomme. Ik zat er met mijn moten was verzachte te drinken. En letters te zoeken die gelijk de zet klinken. Toen kwam de dochter van Lange En polles en fluit schoot omhoog in zijn broek. Dat was precies een cornichon. In de gips, oh, een cornichon in de gips, dat is het wel bekende derde veurteken van de naapokalyps. Oh, apo, apo, apo, oh, apo, apo, apo. Apo, ap ap Bravo, bravo, meneer... Uh, pilchers. pilchers. Maar uh, allee, iedereen zegt al jaren tot mijn grote wanhoop Rudy, dus zeg je ook maar Rudy, zo. Dus uh, meneer Rudy, weet u misschien of ik hier ergens in de buurt kan overnachten? Oh ja, dan kun je naar de Zwarte Hand gaan. Hè. Dat is 500 meter, deze pad volgen en dan de eerste afslag naar links gaan. Ah ja, dat is juist de Zwarte Hand. Je zegt vrij bedankt, Rudy. Oh, dat is niks, jongen. Dat is niks. De song in de gips Dat is het wel bekende Daar de van de Eh, uh, hallo? We zijn niet van hier, he? Nu ja, ik woon in Gent, maar ik ben wel geboren in Gotterdam hier. Klaas Bavo is de naam. Aangenaam. Oh, godverdomme. De verloren zoon van de Bavos. had er dan nog van zijn leven geweten. Allee, een keer. wat kan ik voor het doen, kamerad? Zou ik een kamer kunnen krijgen, alstublieft? En ook een kalepo. Een kamer? Dat is zeker dat, hè. De... Maar net, maak de stijl weer een keer klaar voor onze gast. Tot ziens. Allee, kom, Klaas. Ik ga je je kamer tonen. Goh, jong, wat was me dan met je ouders? Hè? En niemand die dat zag aankomen? Eh uh, hoe bedoelt u? Kijk, morgen hebben we tijd genoeg om te praten. Voila, de Stijn Streuvelsuite. Allee, Klaas, jongen, slaap wel en uh, don't let the bedbugs bugs bite. Hè? Oh, hij is zijn vrij giftig. Was dat. Klaas. Bavo? Dat was. Klaas Bavo. Zimmeria, en die noemde ik een apostel we ons!